Needs mending, house needs paint I get done, but baby I can only focus on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 Bij een gasbrand in een woning in het Brabantse dorp Haps is vanochtend vroeg een man zwaar gewond geraakt. Een groot deel van zijn bovenlichaam is verbrand. De man van 36 is er slecht aan toe. De politie gaat ervan uit dat de man psychische problemen heeft. Kamervoorzitter van Miltenburg ziet geen reden om te twijfelen of ze wel op de goede plek zit. Dat zei ze in het Radio 1-programma De Overnachting, waar ze voor het eerst reageerde op de kritiek op haar functioneren. Vorige maand uit de acht fractievoorzitters anoniem kritiek op van Miltenburg in de Volkskrant. De Kamervoorzitter zegt dat ze nog steeds met plezier naar haar werk gaat. Duizenden mensen die in de buurt wonen van de zeer onrustige Indonesische vulkaan Sinabung zijn gevlucht. De berg is nog heviger uitgebarsten dan de afgelopen dagen. Gisteren waren er zeker vijftig erupties en vandaag stoten de berg gigantische aswolken uit. Sinds november zijn al meer dan twintigduizend omwonenden geëvacueerd. De VS vindt dat Iran een rol kan spelen bij de vredesbesprekingen over Syrië. Dat zegt minister Kerry. Wat hem betreft speelt Iran een rol op de achtergrond... en komt er geen Iraanse minister naar de vredesconferentie in Genève. Iran is met Rusland de belangrijkste bondgenoot van het regime van president Assad. Meedoen aan het overleg zou de kans op slagen dus vergroten. Bij het begin van de parlementsverkiezingen in Bangladesh zijn zeker zes doden gevallen. Meer dan honderd stembureaus zijn aangevallen of door brand verwoest. Bij verschillende stembureaus raakten aanhangers van de oppositie ingevecht met de politie. Daarbij zouden drie activisten zijn omgekomen. Op één stembureau werd een medewerker doodgestoken. De oppositie boycotte de verkiezingen in Bangladesh en noemt ze een fars. Het weer, droog en geregeld zon. Vanmiddag staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind... Het wordt een graad of 8. Vanavond wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er zijn momenteel geen files. Ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent echter niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Simpelweg dat ze niet vooraf bekend worden gemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Jazz. The blues to me is like being very sad, very sick, going to church, being very happy. There's two, two kinds of blues: there's happy blues and there's sad blues. I don't think I ever sing the same way twice. I don't think I ever sing the same tempo. One night's a little bit slower, the next night is a little bit brighter. That's how I feel. I don't know. The blues is sort of a mixed-up thing. You just have to feel it. Anything I I do sing, it's it's part of my life. Is al volledig bij de opname van dit prachtige doorleefde nummer. En dat is op een gemaakte dvd duidelijk te zien en te horen. Het spat er vanaf. Zij werd geboren in 1915, kende een zwaar leven met alcohol, drugs en foute mannen. Slechts 44 jaar oud werd Billy. Zij laat een indrukwekkende hoeveelheid nummers na en is nog steeds een voorbeeld voor aankomende zangerissen. Welkom luisteraars, bij de 24ste jaargang van ZFM Jazz met vandaag in de studio het bijna complete jazzteam-presentatoren... die u bij deze eerste jazz-uitzending van het jaar... en elke week dit jaar twee uur lang voorzien van gevarieerde muziek. Dat zijn Jeroen van Sluisdwan, Peter van der Boer... Adam Spoor, Charles Duif, Alco Beuving, David Habig, helaas afwezig... en ik ben Fred Koosberg. De volgende presentatie komt op naam van... Jeroen van Sluisdam. We gaan verder met een nummer van Art Pepper. Het nummer heet Tintin Deo. En uh, ik wilde eigenlijk ook starten met een quote van Art Pepper... die in een interview in 1979 zijn leven beschrijft. Eigenlijk uh, waarin hij zegt... ik wil eigenlijk graag uh, wegblijven van de drugs. Maar mijn leven staat eigenlijk uh, in, het, uh, in het teken van... Uh, iets meer bezijn dan alleen maar een muzikant... Ik wil niet uh, door het leven gaan als Art Pepper muzikant, want dat vind ik uh, vreselijk en zou heel saai zijn. En zo omschrijft hij eigenlijk zelf zijn eigen leven. U gaat luisteren naar Tintin Deo. Ja, na het pepper ben ik aan de beurt. Op deze eerste draaidag van 2014 laat ik graag stukken horen die uh, mijn jazzprogramma als een rode draad domineren. Veel luisteraars weten inmiddels wat dat betekent. Veel Europese muzici, veel Nederlandse, omdat daar ook uh, veel talent tussen zit. En veel... Bijzondere dingen die uh, allemaal onder het idioom vallen vallen de programma's die wij hier draaien. Mijn naam is Peter den Boer en ik laat vandaag een paar stukjes horen. Uh, een dwarsdoorsnede uit de platenkast. Wat nu op de tafel ligt is uh, een muziekstuk gespeeld door uh, de regionale groep Mulder en Mulder. Goede Wijn behoeft geen krans. En... Waarom ik dit stuk draai is uh, niet alleen vanwege de, de muzikale uitstraling... maar ook omdat dat mijn tune is van de programma's dat dus ik draai. En ik laat nu horen, heel toepasselijk... How do you like your ex in the morning?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 My day is positively man. I am a regular monster, how do you like your ex in the morning, I like mine with a kiss, up or down, I never frown, Eggs can be almost bliss, just as long as, as I, I get my kiss. kiss.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 The rest of my day is positively man I'm a regular monster How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss Up or down I never frown Eggs can be almost pissed Just as long as I get my kiss Ja, goedemorgen, luisteraars uh, u luistert nu even naar Harlem Spoor. En ik ga een cd'tje draaien. Want voor mij heeft uh, het uh, afgelopen jaar in teken gestaan... van de onthulling van het uh, standbeeld van de Arnhemse jazzreuzen... Ruud Brink, de noordsaxofonist en Deetje Kaart op de trompet. Die eigenlijk vanaf de jaren 50 al in de Arnhemse Jazzclub samenspeelde. En door de jaren heen eigenlijk de beste soliste, of, tot de beste solisten van Europa... behoorde in hun... Uh, in hun, uh, op hun instrument. Er is toen voor de beeld is er ook een cd uitgekomen. Daar draaien we dus, uh, dus nu niet, niets van. Maar uh, u hoort ze in een, uh, in een stuk van uh, Sir Charles Thompson. En dat is uh, kenmerkend voor de klank... zoals ze beiden met elkaar altijd speelden in de Haarlemse kroegen. En het heette uh, Robins Nest... Dat is een heerlijke keus van uh, Adam Spoor. Uh, en van mij, uh, ik maak even de uh, van de gelegenheid gebruik om u me meteen nog eventjes een, uh, een fantastische uh, 2014 toe te wensen. Ook mede namens mijn collega's hier. Echt een uh, gezellige boel hier in de studio bij Ra uh, Radio Zandvoort, ZFM Zandvoort. En ik ben natuurlijk een nieuwkomer. En uh, ik wou de boel meteen maar een beetje aan het werk zetten eigenlijk. En dat doe ik dan met een uh, uh, groot geschut: Cannonball Adderley met uh, The Working Song. En het is een liedje wat. Uh, ja, heel veel wordt uh, uh, gespeeld door allerlei jazz-combo's. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Alco Beuving en ik ben de laatste presentator in het rijtje van de fenomenale presentatoren van Radio ZFM. Ja, ik heb ook een keuze moeten maken. En welke criteria gebruik je dan als je die keuze gaat maken voor jouw favoriete muziek? Nou, het moet iets te maken hebben met het zondagochtendgevoel, Het gevoel van rust, ontspanning, even bijkomen, relaxen, krantje lezen, ontbijtje, radio aan. En het tweede criterium, het is muziek die je moet raken van binnen natuurlijk. Het moet binnenkomen bij je. En mijn keuze heeft te maken met de liefde. Want ik hoop dat 2014 het jaar van de liefde gaat worden. En ik heb nummertjes uitgezocht die daar perfect bij aansluiten. En ik begin met het nummer van Tony Bennett en Amy Winehouse. Van de cd uit 2011, Duets 2. Tony Bennett met zijn eikenhouten houten stem. Of gerijp zou ik bijna zeggen. En Amy Winehouse. Twee totaal verschillende mensen. Ook bij de laatste. Dranks en drugs. Ja, Het is haar laatste opname geweest. Tony Bennett, Amy Winehouse. it Gerald met Mac Knife. En het was wat deze first lady of jazz... die in de beroemdste orkesten zong... met songs van de allergrootste componisten van haar tijd. Altijd, en u heeft het gehoord... straalde zij geluk, optimisme en passie uit. En ze was een begenadigd zangeres... met net dat ietsje meer... waarvoor zij alle genres aan kon. Het symbool van de vocale jazz... wist beter dan wie ook... met haar onweerstaanbare stem... de zoetste melodieën te brengen. Elephant Gerald, 25 april 1917... geboren, 15 juni 1996, overleden. We gaan verder met een nummer van Lee Morgan, een van mijn favorieten. Lee Morgan, uh, van zijn derde album, The Volume 3, gaan we draaien... I'll Remember Clifford. En dat is een nummer wat uh, opgedragen eigenlijk is aan Clifford Brown... Een, een tenorsaxofonist uh, die uh, eigenlijk op, uh, al heel vroeg op de leeftijd van 25 jaar overleden is als gevolg van een autoongeluk. En het nummer is geschreven door Benny Golson. Benny Golson en Clifford Brown speelden samen in uh, de band van Lionel Hampton. En uh, dit nummer is door vele artiesten vertolkt en uh, ook dus door Lee Morgan. Het uh, was heel mooi. I Remember Clifford. Het lijkt wel... Uh, het neigt naar een klassieke sound. Dat is weer een mooie opstap naar mijn keuze. Later dit jaar zullen Albert-Jan Vos... programmaleider bij deze omroep en ik... een programma uitzenden dat geheel is gewijd aan jazzmusici... die stukken spelen van componisten uit de klassieke muziekwereld. Bach, Brahms, Wagner, Paganini. Een van de voorbeelden daarvan is een stuk van Rossini... Hier gespeeld door de Dutch Finkeldeurs Band, met daarin de Haarlemse Gebroederskaart, overture Willem Tell. af te kondigen het eerste uur. Maar ik moet even heel snel zijn... want ik wil graag nog eventjes iets laten horen... van de pianisten van de Spoor 5. Uh, een opname uit 1996. Frans Vertongeren... die helaas anderhalf jaar geleden overleden is. Ik kom er hier in het andere blokje nog wel even op terug... als ik meer tijd heb...